12 uur. Freddy van met het NOS journaal. Een grote belastinghervorming deze kabinetsperiode is van tafel. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei dat... naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de belastingen. Ook de verhoging van de BTW gaat niet door. Zijlstra haalde uit naar D66. Gisteren wilde de partij niet verder onderhandelen... met de coalitie en andere oppositiepartijen. De VVD-fractieleider zei... de partij die het hardst riep om meer banen wil niet verder praten. Daarmee komen deze maatregelen niet door het parlement. Een lastenverlichting van 5 miljard euro gaat wel door. De SP heeft Kamervragen gesteld over de dood van arrestant Henriques. De Arubaan overleed een dag nadat hij bij een festival in Den Haag was gearresteerd.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 Er is te weinig concurrentie tussen banken... bij het verstrekken van leningen aan het midden- en kleinbedrijf... dat zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Volgens de toezichthouder zijn er te weinig banken... is het moeilijk voor nieuwe partijen om de markt te betreden. De mededingingsautoriteit wil dat de overheid het makkelijker maakt... voor nieuwe partijen om op de markt te komen. Over twee jaar hoeven mensen niet meer extra te betalen... als ze bellen en internetten in een ander EU-land... Telecomproviders mogen dan geen roamingkosten meer rekenen. Formeel moeten de lidstaten daar nog over stemmen. Maar de Duitse eurocommissaris schreef vanochtend al op Twitter... einde van roaming in 2017 gegarandeerd. Het weer. De zon schijnt volop. En het wordt van 20 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, staat tussen Bad Oeverdorp en Knopentrot op de vijf kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeer.